Het is drie uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In het centrum van Dordrecht heeft brand gewoed in een pand aan de Groenmarkt. Het vuur brak uit in het plafond van de bovenste verdieping, verdieping van het pand. In het gebouw zit een café op de begane grond... met enkele appartementen erboven. Volgens de brandweer is het een oud pand dat bijna helemaal van hout is. Vier mensen zijn uit het pand gered. Het vuur was lastig te bereiken omdat het een diep pand is... en het was te gevaarlijk om het gebouw in te gaan...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 De afgelopen maand heeft de man seksueel geweld gebruikt... tegen zeven meisjes tussen de zeven en twaalf jaar. De Franse politie is nog op zoek naar de dader. Op een legkippenbedrijf in Hagestein is het vogelgriepvirus ontdekt. Volgens het ministerie van Landbouw... is het waarschijnlijk een milde H7-variant van het virus. Vandaag worden de 38.000 kippen van het Utrechtse bedrijf geruimd... en daarna wordt het bedrijf ontsmet. Het weer, plaatselijk kans op mist en minima rond de 10 graden. Overdag veel zon met temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong. Twintig mensen krijgen in de maand augustus de mogelijkheid om een uur lang over hun leven te vertellen. Gewone mensen, dat was de insteek. Want heel veel gewone mensen blijken hun eigen leven interessant genoeg te vinden voor een biografie. Dus bij Omroep Max dachten we, nou, dan geven we die mensen kans op een eigen radiobiografie. En wat blijkt, gewone mensen bestaan natuurlijk helemaal niet. Want iedereen heeft zijn verhaal, iedereen heeft zijn momenten... en iedereen heeft zijn bijzonderheden. En nou, we gaan luisteren weer. Ook vannacht, vijf mensen die een uur lang over hun leven vertellen. Dit is uur twee en te gast is Freek. Freek Zwarteveen wordt geboren op 28 maart 1961... in de hoofdstad Amsterdam. Het leven brengt hem al vroeg in aanraking met de dood... Uiteindelijk komt zijn hele leven zelfs in het teken te staan van de laatste reis. Het werk brengt hem geluk, maar ook twijfel en verdriet. De uitvaartbranche is niet zonder emoties en soms komt de dood heel dichtbij. Misschien wel te dichtbij. Dit uur praat Astrid de Jong een uur lang met Freek Zwarteveen. Hoe wordt iemand begrafenisondernemer? Dat is verschillend. Voor mij is het wel een hele bijzondere manier geweest. Het is niet iets waar je voor kiest als je op school zit. Uh, integendeel, je denkt er helemaal nooit over na. Gaat de school, maakt school af. En ik ben nog uit de generatie dat je militaire dienst moest. En toen ik mijn dienstplicht halverwege halfwege op had zitten... moest ik toch wel serieus gaan nadenken van wat ga ik nou eens doen. Nou, wat mij erg leuk lijkt, dat was internationaal de vrachtwagen op. Voorlopig, voor de time being. En dan lekker op avontuur en kijken wat er gebeurt. Maar goed, ik had al mijn rijbewijzen, ik had al mijn chauffeursdiploma's bij elkaar gestudeerd. Ik mocht overal mee weg. Maar ja, als je 21 bent, je komt uit militaire dienst. Wie wilde nou zo'n jong broekie op zo'n dure combinatie hebben? En het was echt een periode, het barsten van de chauffeurs. Dus ja, ja kom niet aan de bak. Toch iets gevonden als uh, chauffeur bij een, bij een distributiebedrijf, een handel, Maar dat was alleen maar sjouwen, sjouwen, sjouwen, weinig rijden. Dus ik bleef rondkijken en op een gegeven moment... viel mijn oog op een advertentie in de Haagse krant. Internationaal chauffeur gevraagd. En er stond met hele kleine lettertjes onder... voor het vervoer van overledenen. Ik <lacht> denk, ja. Ik had het niet naar Je zag zin. ze wel meteen, die kleine uh, lettertjes. Ja. Ik zag ze wel meteen, ja. Maar ik denk van, nou, weet je wat? Ik, ik schrijf wel een briefje, ik solliciteer. Ik word toch niet aangenomen. <lacht> nou, tot mijn schrik stond twee dagen later... de eigenaar van dat bedrijf van... kun je eens even langskomen vanavond... En ik nog heel naïef. Uh, ja, waar is dat? Uh, mijn fiets is vanochtend gejat. Ik kwam net uit mijn werk, zag er niet uit. Ik denk, nou, geen goede eerste indruk. Maar ik ben s'avonds op gesprek gegaan en uh, na een uurtje of twee praten, kennismaken zei hij, nou ja, uh, wanneer zou je kunnen beginnen? Ik denk, oh, help. Hij had me het bedrijf laten zien. Er stonden wel 400 grafkisten klaar. Er uh, waren grote koerruimtes waar ik op dat moment niet in mocht kijken. Maar er stonden allemaal lijkwagens in de garage. En ik had het echt zo van, nou, wat is dit ooit? Wat moet ik hiermee? Dus ik vroeg hem, ja, toch wel bedenktijd. Hij zegt, nou, als je het maandag laat weten... Het was de woensdag, donderdag, weet ik. ik zeg, als je het maandag even laat weten, dan uh, hou ik je even onhold, om het zo maar te zeggen, en dan, dan moet je het zelf maar beslissen. Na het weekend nagedacht, en ik denk, ja, als ik het niet doe... dan gaat iemand anders het doen... Dus ik heb hem opgebeld. Ik zei, nou, volgende week uh, kom ik als het mag. En uh, ja, dat was het begin eigenlijk van een uh, ja, dode carrière, mag je natuurlijk niet <laughs> zeggen. Maar... Een dode carrière. Maar wat, want wat was het werk dan? Uh, Over... Het ophalen van mensen die overleden zijn, op de plek van overlijden... en dan inclusief het verzorgen tot en met in een uitvaartcentrum of aula... en ook het in de kist leggen. En dat was in opdracht van allerlei begrafenisondernemers. Het was meer een soort logistiek bedrijf... Ja. Wat voor al die ondernemers reed. En, uh, wij hadden dus niet zozeer direct contact met nabestaanden. Alleen zijdelings, als iemand thuis was overleden. Maar ook internationaal heel veel gedaan. En dat ja. sprak mij eigenlijk aan. En dan ging je met een mooie Chevrolet uh, bus. Zo'n e team bus voor het ja. vergelijk. Waar je aan de buitenkant niks aan kon zien. Uh, ja, met, met 160 per uur langs herenwegen door Duitsland heen en naar Oostenrijk. En Noord-Italië en Frankrijk. En. Uh, Gaan. En eigenlijk was het een soort een pakketje ophalen... alleen wist je dat het, het pakketje bijzondere lading had. Ja, of je nam uh, een, een, een lege kist mee en dan in het ziekenhuis of mortuarium... of in Oostenrijk of waarver de overledenen in de kist leggen... papieren in orde maken, want dat was toen nog heel streng in die tijd. En zonder TomTom Tom en GSM was het best wel eens zoeken in die grote steden. Ja. Maar het is altijd gelukt. En dan achterin en dan terug naar de plaats van bestemming in Nederland. Dat kon dus in heel Nederland zijn. Omdat we ook voor verschillende verzekeringsmaatschappijen reden. kreeg je opdracht van de ANWB. We reden voor defensie. Dus behalve Europa kon je de overleden ook ja, de ene keer in Zeeland brengen... en de andere keer in, in Friesland of whatever. Ja. En dat was ja, best wel hard werken en veel kilometers maken. En toch niet het idee hebben, er ligt een overleden achterin. Tenminste, dat heb ik nooit als, als, als storende factor ervaren. Nee, nee, nee. Bovendien zijn ze over het algemeen erg rustig. Ja. <laughs> ja. Maar dat, uh, ja, dat heb ik een jaar of vijf gedaan. En toen? En toen uh, was ik het, begon ik het wel ietsjes had te worden. Drie, vier dagen van huis, weekenden, 24 uur diensten. Dat je elk moment opgepiept kon worden. En toen was er een vacature bij een van de cliënten van dit bedrijf... bij een uitvaartondernemer. Die zocht een algemeen assistent. En dat houdt in uh, mensen ontvangen voor een condoliansbezoek... of een rouwbezoek, of uh, koffie serveren, of uh, drager zijn... of voor in de stoet de, de statie, de rijden, of de volgrote chauffeur. Eigenlijk alles wat je allround-medewerker kan bedenken in zo'n bedrijf. Ja. Ja. En dat had ik... Uh, ja, een jaartje gedaan. En toen vond ik er niks meer aan. Waarom niet? Um, ook, ook relatief weinig contact. Het, het, het contact hebben met nabestaanden... dat begon eigenlijk wel meer, meer aan te spreken. Oké, okay. Het is echt gegroeid. Hè? Als het is je gegroeid. Zelf ja. nooit, het is omdat gegroeid. je daar ingerold bent via die ene vacature. Ja. ja. En daar zit je dan met je, met je niet afgemaakte... mts-opleiding ja. werktuigbouwkunde. En dan beland je hierin. Ja. En het is een, ja, ik heb er nooit, nooit spijt van gehad. Integendeel. Maar toen kwam er een, weer een vacature bij weer een bedrijf. waar wij ook voor gereden hadden. Echt als uitvaartbegeleider, uitvaartverzorger. Dat je dus echt bij de mensen thuiskomt. Ja. Om het zo maar eens even te zeggen. Ja. En dat is. Uh, ja, met mijn achtergrond en ervaring zagen ze dat wel zitten. met die basis. En ze kenden mij ook wel. En, uh, officieel gesolliciteerd en aangenomen. En toen begon het uh, echte werk. Zoals ik het nu nog doe. Ja. En dat is met, met de basis die ik heb. Hè, van, vanaf de verzorg voor de overledenen. En, en, en vanaf dat punt alles wat je moet doen om het de mensen ja, naar de zin te maken. En gerust te stellen. En door de verdrietige en moeilijke dingen heen te trekken. Nou, stel dat je op de middelbare school bedenkt, ik wil uitvaartondernemer worden, hoe word je dat dan? Is daar een opleiding voor? Er is, is een er opleiding een voor. Um, ja. Ik heb zelf de opleiding gedaan, nee, de opleiding niet gedaan, ik heb alleen het examen gedaan. Ja, ja, want je had in de praktijk natuurlijk al veel ervaring opgedaan. Je moet het in de praktijk leren. Ja. En als je het niet hebt, dan kun je tien opleidingen volgen, maar dan gaat het er niet, niet worden, denk ik. Nee. Moet, het moet wel een beetje in je genen zitten. Je moet er voor hebben, ja. En ik hoor van heel veel collega's... Uh, ja, ze komen uit allerlei verschillende branches en uit allerlei hoeken. En, en, en de, de, de grootste gemeenschappelijke delen die ik met alle collega's heb... als je er één keer in zit, dan ben je ermee besmet... en dan laat het je niet meer los. Wat is dat dan toch? Ik weet het niet. Nee. Het is een, uh, ja, het is, ik ben zelf mensenmens. Ja. En daar kun je ja, mensen uit de verdriet trekken. Ja, wat, heb je, wat vind je daar nou aan? Ja, Dat weet ik niet. Hm. Nou ja, mensen uit de verdriet trekken... kan ik me wel voorstellen dat dat een, een mooie de, streven is je in reikt, je leven. Je reikt ze de hand en je begeleidt ze op een... ja, het is een hele intensieve periode. Um, want je bent wel met het allerdierbaarste bezig wat ze ontvallen is. Ja. En, en in, de, in de contacten die je hebt in die dagen... dan heb ik soms wel het gevoel, na een uitvaart... dat ik de overledene ook persoonlijk gekend heb. Zo intens kan het zijn. Maar voel je dan ook het verdriet omdat diegene er niet meer is. Ik ben niet van beton. Nee. En ik heb ook wel eens de gevoelens gehad dat ik denk: van nou, ik zou hem of haar het best hebben willen kennen. Ja. Ja. Of een soort van. Jammer, joh, dat ik je niet gekend heb, denk maar ik. Maar ja, mensen praten altijd. Als iemand is overleden, zeg je alleen de goede dingen. Over de doden niets dan goed. Uh, dus 99, je krijgt misschien een beeld. 90% van de gevallen <laughs> klopt dat wel, ja. Want je zegt zelden van... Uh, nou, opa was wel een beetje een hele nare man eigenlijk. Dat, uh, ik heb het zeggen. wel eens meegemaakt, hoor. Ja. Dat iemand een toespraak begon... en het eerste woord wat hij zei... nurks. Dat was ze. Ja. En ja. er kwam eigenlijk, het was niet een, een natrappen, maar er zat ook niet zo heel veel positiefs in het verhaal. Nee, soms kun je er ook niet omheen. Inderdaad. En dat ja. zei hij ook: van ja, ik ga het niet mooier voordoen dan dat het was. Ja. Maar jij ging, jij, jij besloot die richting op te gaan. Uh, nou, heet het uitvaartondernemer dan? Ja, uitvaartverzorger, uitvaartbegeleider. Ja. Dat, dat krijgt uh, steeds meer verschillende namen. Ja. En dat krijgt ook steeds meer verschillende opleidingen. Ja. Om daar nog even op terug te komen. Ik had In die periode was ik net klaar met een MEAO-opleiding. Bedrijfseconomische richting en informatica. Dat had ik opgepakt, omdat mijn MTS niet af was. maar HAVO was ja. niet af. Dus dat heb ik in drie jaar bij elkaar gestudeerd. Dus ik zat enorm in een leerritme. Ja. En toen liep ik op een uitvaartvakbeurs. Want die bestaan namelijk. Ja, geloof ik best. Ja. <laughs> en daar liep ik met onder andere collega's en mijn toenmalige werkgever. En daar zat dus ook een, was ook een stand van die... Van, van die lui die die opleiding verzorgen. En toen vroeg ik aan mijn werkgever. Uh, zal ik die opleiding ook gaan doen? Betaal jij hem? Oh, doe maar, zit hij. Dus ik schrijf hem in. Mm -hmm. Nou, uh, over vijf weken is dan het examen. Ik zeg, Pardon, ja. ja, u heeft zich net ingeschreven voor het examen. Dat was toch de bedoeling? Oh, nou. Ik zeg nou eigenlijk de opleiding. Oh, en ja, weet je wat? Laat maar staan. Ik ga lekker examen doen. Ja, eens kijken of ik het al kan. En ik, ja. ben, en ik ben geslaagd. <laughs> Het dus was, dus was eigenlijk een gelukje een bij een ongeluk. Ja. Nee, maar ja. ook een stuk praktijkervaring natuurlijk. Ja. Maar de opleidingen van nu die zijn veel meer uh, gespecialiseerd. Toen was het meer uh, hoe heet dit, dat model kist? Wat is dat voor houtsoort? Oh. Schrijf een opstel, maak een Nederlandse brief. Um, en helemaal niets over het verhaal waar het echt over gaat. Uh, het contact met de nabestaanden. Ja. Vang die op. Ja. En dat heb ik dus niet in een opleiding geleerd, maar dat leer je in de praktijk. Ja. En wat was het moeilijkste toen je, toen je daarmee bezig ging? Dat dat, want je, je was iemand die inderdaad, MTS, MAO, uh, vrachtwagen, uh, militair. En opeens word, word je, ga je die richting op. Is zijn er dan momenten dat je denkt van nou, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel, of dit echt wel mijn pad is? Ik heb eigenlijk toen ik erin zat, ik ben er een jaartje uit geweest. En dat kwam eigenlijk een beetje toen als algemeen assistent in het ene bedrijf. En toen vroeg een kameraad van me... we hebben een monteur nodig in de tuinbouwsector. In die machines. Eh, en, en, en ik had ook wel heel veel ervaring in de garage met auto's. en. Jij kan toch sleutelen? Ja, ik kan sleutelen. Moet je daar eens even bellen. Als het niet ja. leuk vind, ik, ik je gaan afgewerkt. Dus ik heb daar een maand of tien, elf gewerkt. Ja. In de spit, Vrees, Graaf, machines en tractoren en alles. Maar... Toen kwam dus je bent een andere, mensen andere ja. En toen ging ik toch <laughs> gaan kriebelen en toen ben ik er toch weer in teruggegaan. Ja. Maar het is wel grappig dat je zegt ik ben een mensenmens. Terwijl je dan met overledenen gaat werken. Maar ik realiseer me nu, jij werkt niet met overledenen. Nee. Jij werkt met overlevenden. Klopt. Ja. Ze, ze, ze noemen het wel eens nabestaanden, maar ik zeg liever voortbestaanden. Ja ja Voortbestaanden, dat is mooi. Ja. Ja. Maar wat er waren de dingen waarvan je dacht van nou, het, het, het is wel mijn pad, maar dat is lastig. Nou, ik heb nooit bewust gedacht van, dit is, dit is mijn pad, maar het is wel altijd zo, uh, ik zou niet iets anders willen. Nee. En heb je dan in die, in, in die periode uh, zelf niemand verloren? Ja, tuurlijk, het is ook op mijn pad gekomen. Ja. En de allereerste keer dat dat was, was dat best heftig, daar praat ik over vijftien jaar geleden... En dat was heel pittig. Dat was een heel klein meisje van, van vrienden van ons. En dat was niet opeens, het zat eraan te komen. Dus we groeiden er voor zover dat kan naartoe. En toen heb ik... Uh... Ja, zei, ze kwamen op een gegeven moment vragen... of ik het zou willen als het zover was. En toen zei ik graag. Dat klinkt misschien heel lullig, maar... Ja, je kunt iets doen, ja. Toen heb ik ze een andere vraag gesteld. Ik doe zelf nogal veel met... Uh... Ik kan ook niet stilzitten, ik moet met mijn handen ook bezig zijn. Meubels maken, speelgoed maken, enzovoort. Ik zei, weet je wat, dan ga ik een kistje maken voor de. Daar heb ik lekker twee maanden over gedaan... en het is het allermooiste kistje geworden van de hele wereld. Ja. En toen vroeg ze, waarom wil je dat? Ik zei, nou, ik wil niet dat het kistje nummer 1000... zoveel uit de kistenfabriek is, van de lopende band. Dus ik heb mijn hele, zalig, hele zaligheid erin gegooid. En toen het zover was, ja, het was ja, heel bijzonder. En ik heb daar ontzettend veel van geleerd, want toen was het zo dichtbij... Dat ik denk van, oh, dat is het dus. Ik had al heel vaak mensen horen zeggen, staan bij een overledene. Goh, wat ligt die er mooi bij. We staan bij dat kleine dingetje en ik hoor mezelf zeggen... goh, wat ligt ze er mooi bij. Ja. Ik kijk om me en ik denk, was ik dat? Ja. En als nu iemand het zegt, dan weet ik wat, wat er bedoeld wordt. Ja. Dus het is heel erg leerzaam ook. Als het als een keertje heel dichtbij is, ja. je, wordt er, je gaat er anders mee om. Maar het, ik moet wel zeggen dat het me wel toen ook heel veel energie gekost heeft. Die, vooral die week, hè, van naar van, van, van, van overlijden tot en met de begrafenis. Ja. Toen heb ik ook uh, een week de boel aan de kant gegooid. Een collega gebeurt, wat is er? Ga jij maar. Want ik ben, ik ben er even klaar mee, weet je wel. Ja. Maar ik heb het later wel met dubbele energie kunnen oppakken. Omdat je nog meer begrip had voor de ja. situatie en de mensen en wat mensen nodig hebben in zo'n situatie. Ja, met nog meer inzet en... en... En dat is ja, geen reden geweest om, om, om, om, om, om iets anders te gaan doen... of te zeggen, nou, dat kan ik echt niet hebben, hoor. Onzin. Nee. Als het later op je pad komt, dan doe ik het ook liever zelf. Dan denk ik van, jongens, allemaal opzouten, laat mij maar. Ja. Ja. Dat was twee jaar geleden met mijn moeder. Ik had niet veel contact met Moe, eerlijk is eerlijk. Maar ik heb het wel opgepakt. Samen met mijn broers en zus en de rest. En dat was... Um, ja, mijn moeder had gewoon één brok humor altijd bij zich. Maar mijn ouders ze zijn al heel lang gescheiden. Toen was ik 17 of zo. En het contact is gewoon verwaterd. Maar we hebben het wel, ik heb het toch wel met, met, met liefde en passie vol gedaan, weet je? Ja. De, de, de basisdingen, zoals moe in de kist leggen, dat heb ik niet gedaan. Dat doen jullie maar lekker zelf. Ja. Daar had ik toch even maar alles eromheen. Hè? De logistiek en de kaarten en de toestanden. Ja, dat heb ik ook wel eens heel bijzonder en ook goed ervaren... Ja, dat lijkt me, maar dat lijkt me ook wel fijn als uh, voor een gezin... als er iemand is die de weg weet. Want ik, de, in de, de momenten dat ik daarmee te maken heb ge, uh, gehad... vond ik het verschrikkelijk moeilijk... dat er een wild vreemde je huis binnenkomt... en gaat zeggen, nou, wat voor kist wilt u? Ja. En, uh, <laughs> nou, ik ben er wel altijd op een positieve manier op afgerekend... dat ik altijd zo lekker gewoon doe. Ik ben ook niet iemand die in een driedelig zwart pak binnenkomt... met een verdrietig gezicht van, uh, oh, wat vreselijk voor u. Ja. Ik, je komt wel netjes gekleed, maar ik zeg altijd keurig casual. En dan, dan ik kom ook niet met een koffer of een map onder mijn arm binnen. Uh, nee. Ik ga gewoon zitten en ik ga maar eerst maar zitten luisteren. Ja. En als ik dan een uur verder ben, dan weet ik al zo ontzettend veel... dat ik nauwelijks meer iets hoef te vragen. Ja. En als ik dan na zo'n eerste bezoek wegga, dan is het... jongens, ik kan jullie verdriet echt niet meenemen. Ik ga ook niet doen alsof, maar denk maar niet dat ik van beton ben. Zo zeg ik dat dan letterlijk. En ik voelde goed met jullie mee. Maar ben jij een uitzondering in die branche? Uh, nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar ik voelde me soms wel zo. Als je dan van de collega's hoort, kijk dan, kijk hem. Als ik een, een voorbeeld, er was een jonge man overleden... en zijn, zijn partner die had met mij de dingen besproken. En het moest een prachtig mooie, antiek gebeitste kist... met een oud-roze bekleding en prachtig, prachtig... En toen zei hij tegen mij, als jij meegaat met die begrafenis... wij dragen hem zelf naar het graf, kom alsjeblieft niet in een zwart pak. Ik heb het liefst dat je in je t-shirt komt en je spijkerbroek. En ja, oké, okay, maar dan loop ik er wel tussenin. Hè? Mm -hmm. Ik heb aan dat verzoek voldaan, het was een prachtige zomerdag... en ik loop gewoon tussen familie en vrienden gewoon achter de baar aan. En, en... Nou, ik heb een gezeur gehad en een geroddel... want er stond een ploeg dragers van een andere onderneming... verderop bij de aula en die zagen mij... En die gingen er al vanuit dat jij je zo gedroeg... in plaats van dat je dat zo overlegd had met die mensen. Ja. En ieder wel denkt, het mens begrijpt toch... dat ik niet in mijn spijkerbroek <laughs> en een t-shirt een begrafenis ga begeleiden. Dat is natuurlijk ja. onzin. Hè? Maar is het zo maar wereldje? Dat was gewoon, ja, ja, ja, ja. Hoe komt dat dan toch, hè? Het uh, is natuurlijk prachtig als er iets bijzonders is... Hè, om uh, lekker over te roddelen. Ja. Dat is natuurlijk... Uh, en, in en, iedere branche. In iedere branche, dus, uh, uiteraard. Uh, ja. En uh, Ja... Een beetje afgunst misschien, een beetje broodnijd. Uh, in een stad als Den Haag, waar ik dan jaren gewerkt heb... daar dorsten we echt te zeggen... daar gaan de ondernemers onder elkaar echt over lijken. Ja. Dat is echt bizar wat dat soms gebeurt. Ja. Niet, niet, niet heel ernstig, maar... Uh, ja, dat de ene, ene collega uh, op de verjaardag... van een zware concurrent gewoon een grafkrans stuurt. Och, echt? Is het zo erg? Dat is ja. echt gebeurd. Ja, het is natuurlijk om ook even wel... een statement te zetten, weet Als je er wel. haat en neid, is, dan is er wel een hoop mogelijkheid... tot creatieve boosdoenerij. Ik herinner me ja. ook nog eentje... dat er, dat er eentje gewoon twee kuub zand voor de deur van een uitvaartcentrum laten storten. Ach. Betaald en laten brengen. En toen werd ja. voor de deur gemikt. En een half uur later was er een begravenis. Ja. Ja. Die mensen hadden dus een probleem. Ja, dat is echt bar en boos. Ja, dat, is, dat is dus geen rekening meer houden met die mensen nee, daar, die daar kijk, komen. Ja, kijk, met dat dan. soort praktijken, daar heb ik me altijd verder ja. van gehouden, uiteraard. Ja. Nou ja, het is wel, mijn schoonmoeder is een jaar geleden overleden. En uh, ik moet zeggen, dat, dat was niet, niet prettig hoe dat toen ging. En uh, toen kreeg ik ook het gevoel, het is handel. Het is handel. Ze proberen ons een duurdere kist aan te smeren. Ze proberen ons meer bloemen aan te smeren. Ze ja, proberen ons dit en... Dat uh, dat gebeurt, dat weet ik. En verschrikkelijke dingen met uh, opeens heel veel geld moeten betalen... voor het weghalen van een grafsteen, dat soort dingen. Dat ja, echt, ik weet nee? dat het gebeurt. En, en, en mensen zijn op dat moment... Uh, op hun minst capabel om beslissingen te nemen. Klopt. Dus dat... Uh, uh, um, is dat komt dat voort uit het feit dat het kan... Dat ik ik, denk, dan, ik uh... denk dat er, dat er en, en alle goede collega's niet te nagen, eh, nee, nee, ja, maar precies, ik heb me ja. zelf ook nooit mee bezig gehouden met dat soort dingen. Ja. Ik heb het altijd heel bezig gezet, als je mij inhuurt dan kost het je dat. Ja. En of jij nou een kist van 200 euro bestelt of van 2000, dan moet je helemaal zelf weten. Dat komt op de rekening. Ja. Maar je moet de mensen, dat is mijn insteek altijd geweest, ook, ook beschermen. Tegen dat soort toestanden, dat er ineens een rekening van tien roodjes ja. op de mat ligt. Ja, precies. En als ja. ik om me heen kijk en ik denk: van jongens, ik, ik maak een plaatje, nou, dat kost het ongeveer, hou er rekening mee. En als, dan kijk ik altijd even goed naar de reactie. En dan zeg ik: jongens, als het duur is, dus moet je gewoon eerlijk zeggen. Want ik heb liever dat ik nu zegt: dan hmm. schrappen we die volgauto's wel. Ja. Als dat er straks de rekening op de mat ligt en die kun jij niet betalen, dan hebben jullie een probleem. En ik ook een probleem. Ja, ja maar het is het, op zo'n moment denk je van: oh, dat hoort. Dat de herinnering, Oh, het hoort zeker om het zo te doen. Maar is er een tweedeling van uh, bedrijven of mensen zoals jij die het doen vanuit een, nou, dat mensenmens waar je het Passie, over had? Noem het maar. En, en, en bedrijven waar het gewoon handel is? Ik um, denk het wel. Want kun je er rijk mee worden als uitvaartondernemer, als je wil? Als je wil, zou dat kunnen. Ja. Ik hoor aan je stem dat dat je doel niet is, maar dat het dus ook niet het gebeurt. Is, het is niet mijn doel. <laughs> het gebeurt ook niet. Nee, nee. maar als ik, als ik gewoon lekker modaal ervan kan leven, dan is dat toch prima. Ja. ja. En dan uh, dat vind, dat, dat vind, dat, dat vind ik dat goed. En natuurlijk is het leuk als er eens dus een keer iemand een dure kist bestelt... waar lekker veel marge op zit. Ja. Dat vind ja. ik prettig, ja. maar ik zal het nooit aansmeren. Nee. Integendeel, mijn insteek, jongens, moeten we het over de kist hebben... of uh, pakken we gewoon het instapmodel? En dan weet iedereen wat ik bedoel. En ja. dat wordt dan vaak ja. ook ongelachen. Ja, voor sommige mensen is het heel belangrijk en voor andere mensen niet. Hè. Was voor ons was de kist helemaal geen ding. Nee, in ieder geval in, is, ja. dat, is dat geen topic. Nee. Het eerst. Ja. En um, daarom zeg ik dat ook. Jongens, doe nou lekker gewoon. Ja. Als je dan toch wat wil, besteed wat meer euro aan een grafmonument straks. Heb je veel meer dan. Ja. En dat wordt ja, opgepakt. En als mensen het anders willen, ja, dan pak ik mijn fotoboek en de jongens gaan me bladeren. Ja. Dan ga ik niet eens zeggen van, nou, dit is het exclusieve model, dat blijft extra lang goed. Onzin. Ik leg dat boek neer, zoek me wat uit, wat goed voelt. Als je vragen hebt, hoor ik het wel. En uh, ik, ik hoor het morgen wel. Ga zelf maar lekker bladeren. Ja. Kijk op internet, staat ook van alles. Jij hebt ook uh, wat suggesties gedaan voor muziek. Daartussen zit Mathilde Santing en De ja, Laatste Wagen. Het is zo'n lief liedje. <laughs> dat staat op een. Ik, heb, ik kwam dat een keer tegen op een dubbel CD die ik van haar had, heb gekocht. Helemaal vol Engelstalig en dit stond ertussen de laatste wagen. En dochters noemden, toen had ik zelf nog een, een, een, een, een begrafenisauto, een Cadillac. En zij noemden dat altijd het Cadillac liedje. Toen de meiden nog wat kleiner waren. Ja. Het is gewoon lief en textueel ook heel erg knap gevonden. Moet eens goed naar luisteren. Hoe dan ook de laatste, in de laatste wagen wordt geen traan gelaten om de voorste wagen. Dat is de grootste wagen, dat is de langste wagen, de bekranste wagen, die ze zwaar beklagen. In de tweede wagen, en de derde wagen, en de vierde wagen. In de laatste wagen wordt geen zwart gedragen. Hoor je lustig praten. Zelfs gelach naar mate. er steeds stillere straten. Worden ingeslagen. Door de eerste wagen. De verkeerdste wagen. Dat is de zwartste wagen. De benachtste wagen. Die betreurt bij vlagen. Door de tweede wagen. En de derde wagen. En de vierde wagen. In de laatste wagen. Wordt geen kruis geslagen, hoor je harde vragen over doen en laten in de levensdagen van die arme braven die daar wordt begraven. In de omvloerste wagen, de beroerdste wagen, die wordt uitgedragen door de zwaar geslagen lange tweede wagen en de derde wagen en de vierde wagen. In de laatste wagen zit een jonge plager zonder veel genade als de kronkelmaden die straks zullen knagen aan de uitgedragen doden en zijn daden. In de eerste wagen, dat is de stilste wagen, dat is de kilste wagen, maar er komen dagen, maar er komen dagen dat de kwade plagen in de laatste wagen. Dat is de kaalste wagen worden uitgedragen de voorste wagen de ongestoordste wagen dat is de meest vrije wagen de enig blije wagen de see you later wagen de ik weet nu beter waar. Mathilde Santing, De Laatste Wagen. een van de muzikale keuzes van mijn gast van dit uur, Freek Zwarteveen. Een uur lang vertelt hij over uh, zijn leven. Hij is um, uh, uitvaartverzorger, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt toch net iets beter dan uitvaartondernemer... vind ik op een of andere manier. En je zult een hoop muziek tegenkomen. Heel veel. Ja. En ik kom uit een muzikaal nest en muziek heeft mijn interesses... maar ik kom dingen tegen dat ik denk van, die cd ga ik ook kopen. Ja. Tegenwoordig is het meer, uh, geef het maar even mee. Ja. En dan wordt hij even geript en het die... Niet hard op, op de radio. Nee. Ja. <laughs> maar ik heb uh, 20, 25 jaar geleden... Uh, hadden we een muziekboek van het crematorium... en daar stonden dan, wilt u muziekkeuze A, muziekkeuze ja. B, muziekkeuze Ja, had muziek je niet keuze zoveel keuze, ja. En dan stond dan een Ave Maria en... Uh, Mieke Telkamp en, ja. uh, en een AVV-room. Of wil je liever een, een, een Jantje Smitter? Nee, die bestond toen, toen nog niet. Maar, en dan kon je gewoon kiezen. En dat boek legde je bij de mensen voor. Nou, kiest u maar een muziekkeuze. En dan was daar in dat crematorium meneer Nijlen. En die had zo ongelooflijk veel muziekbandjes. Echt cassettebandjes, wandenvol. En als wij iets niet hadden of niet konden vinden... dan gingen we naar meneer Nijlen. En dat was onze... Onze, onze, ju, onze YouTube was dat. <laughs> ja. Die zat als dj twee aulas in het crematorium te bedienen. En zijn rechteroor was voor de rechteraula en zijn linkeroor was voor de linkeraula. En die, ja, perfect. En dat was de muziekband, maar je had niet veel keus. Nee. Je kon met een gramofoonplaat aankomen, maar die moest je volgens mij een week van tevoren inleveren. Anders was het niet in te passen. Dus dat was redelijk basic. Dus al die basic dingen, die, die, die, die, dat ken ik wel en herken ik wel. Ja. Maar het wordt steeds ingewikkelder. Of tenminste, makkelijker moet ik ook zeggen. Omdat mensen nu alles overal van Spotify, van YouTube, eigen inbrengen, eigen CD's. Het is allemaal zo makkelijk. Ja, aan de andere kant uh, kwamen wij erachter dat het technisch helemaal nog niet zo makkelijk was. Want je kon nou, ergens al... alleen, je kon alleen nog op een CD'tje. Dus dan moet je gaan zoeken naar dat. Uh... Ik heb zelf altijd uh, thuis. Ook de mogelijkheid om een cassettebandje op cd te zetten... om een grammofoonplaat op een mp3-steek te zetten... dat is ook een beetje een hobby van me om dat ook te kunnen. Ja. Dat als er een grammofoonplaat van 1953 uit de kast komt... grijs gedraaid, dat ik hem inclusief tikken en krassen digitaliseer... en dan kan die zo gedraaid worden. Ben jij een pleaser? Denk het wel, maar niet voor mezelf. Nee. Ik bedoel, ik wil er niet iets mee bereiken. Ik wil het mensen naar de zin maken. Ja, waar komt dat vandaan? Het zal wel in de genie zitten. Weet ja? het, niet. het is gewoon een karaktereigenschap. eigenschap denk denk ik, ja. Ja, ja. Uh, Is er wel eens een muziekje gevraagd dat je dacht... Ja, dat kan toch eigenlijk niet? Um... Of iets anders, waarvan je dacht... Van, nou, nou dat, zouden dat, we dat, dat nou dat, wel uh, doen, die hele fanfare in de aula? Dat Zoiets. hardrock. En, ja, en dan moet het volume op maximaal. Nee, jongens, dat moet je niet doen. Ja, waarom niet? Het mag wel, en jullie kunnen dat wel willen... maar er zitten nog veel meer mensen bij het afscheid En je moet niet andere mensen shockeren voor het overstoten. Dat moet je ook respecteren. Ja. Maar ik ben de laatste die zegt, het mag niet. Nee, hoe ver ga je daarin? Want je weet dat je gelijk hebt. Ik, dit verhaal, iedereen weet dat je gelijk hebt. Want uh, opa of oma of de buurvrouw van zijn zo achter zit daar ook. En die, die wordt helemaal gek met een gehoorapparaat... Op, uh, op deze keiharde motorhead erop. Uh. Dus je weet dat je gelijk nou, hebt. Nou, ik, ik heb dan nog wel wat argumenten... om het nog even extra kracht bij te zetten. Ah, jongens, er zitten mensen in de condoleancezaal die net de plechtigheid gehad hebben. En als we dan zo hard de deuren eruit blazen... dat kan je niet maken. Ja. Nou, en dan uiteindelijk krijg ik gelijk... Ja. En dan mag het volume stevig, maar niet <laughs> dat de boksen van de muur vallen. Nee, precies. Ja. Dus dat lukt wel. Ja. Ik heb gewoon altijd gelijk. <laughs> nou ja, en waar komt dat gelijk vandaan? Ervaring. ervaring. ervaring. Ja, maar dat had je dus in het begin niet. Nee, en in het begin heb ik best wel eens weten. Ja. Wat gebeurde er? Waar heb je van geleerd? Um, laat ik de eerste uitvaart vertellen die ik alleen mocht begeleiden. Dat was een, een, een, een, een les dat ik, als ik daaraan denk... dan loopt het zweet nog langs mijn ruggengraat. In Den Haag was er een pool van dragers, jonge mannen... die van de ene begrafenis naar de andere begrafenis vliegen... om de overleden uit het graf te dragen. En daar krijgen ze voor betaald. En ze willen natuurlijk zoveel mogelijk werk doen. En ik wist dat de ploeg aan de late kant zou kunnen zijn. Normaal staan ze klaar aan het begin van de begrafenis. Staan ze bij, bij het hek of zo... En ik wist dat ze er nu niet zouden staan. Dus ik was al aan het teuten om vijf minuutjes later te beginnen. Uh, ik had tegen de predikant die erbij was gezegd... doe maar rustig aan. Ik had tegen de organist gezegd, speel maar hele noten. <laughs> dus tijd rekken. Ja. En mijn collega die met die andere begrafenis bezig was... uit dezelfde, uit dezelfde firma... Hans, we een beetje opschieten. Hè? Want als je uitloopt, heb ik een probleem met die dragers. Nee, dat komt voor elkaar. Uh, de afscheidsdienst is bezig en ik kon in die aula niet naar buiten kijken. Dus ik kon ook niet mezelf geruststellen: van ze zijn er. Ik ging ervan uit dat ze er zouden zijn. De deuren worden dicht, of het gordijn wordt dichtgeschoven. De achterdeuren gaan open. De dragers komen binnen om de kist op de schouder te zetten. Dus ik doe die deuren open. Geen dragers. Help. Toen heb ik met de man van de begraafplaats als de sodemieterij, uh, dat. Het ging dus uit het zicht. Het was een soort van podium en de gordijnen waren dicht. Dus wij een kar gepakt, een rijdende bar, zoals we dat noemen, met z'n tweeën die kist overgetild en die organisme doorspelen. Want ja. die zat maar niet zo achteruit kijk, spiegel, te kijken. Hey, wat duurt dat lang? Hij oh. maar spelen en improviseren. Oh. Nou, die, die draagbaar, dat voorheen buiten gezet. Uh, omgedraaid de baar, dat hij in de goede rijrichting stond. Ik zeg, nou, ik ga midden voor die gordijnen staan of daarachter. En ik. Geeft de man van de begraafplaats een seintje. Doe de gordijnen maar open. En ik in mijn jaket wacht tot de gordijnen open zijn. Ik loop naar de familie toe op de eerste rij. Goh, hoe zouden jullie het vinden om oma zelf naar het graf te brengen? mag dat? Ja, dat mag als jullie dat willen. Gelijk zes vrijwilligers aan die bar. Die hebben oma naar het graf gebracht. Nou, ik stond... <laughs> Peltjes en peentjes te zweten. Ja, ja, En ja. nou, dan had je nog geluk dat is inderdaad. Echt een, ja. echt een leermoment om dat soort situaties op te vangen. Ja, geen dus je, compromissen te nee, sluiten. Je moet. Of je moet. Te nemen. Ja. Ik ja. kan toch moeilijk. En mijn eentje die kan naar het graf gaan trekken. Dat ziet er ja. niet uit. Ja, ja, ja. ja. Dus, en dat heb ik wel geleerd om, om, om, om. niet in paniek te raken. Hoe groot de paniek soms ook was. Ja. En dan heel rustig te blijven en. een auto die niet op komt draven en dan moet je naar een kerk. En dan de mensen die beginnen een beetje ja, zenuwachtig te worden. De overledene is thuis opgebaard. Dus moet van huis uit in de auto naar de kerk. En het werd echt laat. En die waren ze dus op het gemak vergeten. Er stond wel in de agenda, maar ze hadden hem niet gepland. Nee. En ik naar die mensen. Ach, dames en heren, laten we niet zo paniek maken. Want ik weet zeker dat de pastoor niet begint voordat we er zijn. <lacht> ah, daar heeft u helemaal gelijk in. Wat maken ja. we ons ook druk. Ja, ja, ja. Rustmodee. Uiteindelijk is het ja. goed gekomen, maar... Ja. Je, hebt, je hebt het niet naar je zin op dat moment hoor. Nee. Want je kan niks. Nee. Je kan helemaal niks. En zeker in de beginperiode, je had geen telefoon bij je. Want die bestonden nog helemaal niet. Nee. Dus op goed geluk. Ja, je ging er maar vanuit dat het allemaal goed liep. Maar dat was niet altijd zo. Want er nee. zijn zoveel mensen die nee. ermee te maken hebben. Ja. Het is zo'n organisatie. En jij bent natuurlijk de, de, de, de, de sturende, of de regisseur daarin. En op de dag dat het zover is, moet het gewoon allemaal lopen. Ja. En als er dan een, een schakeltje tussenuit valt, ja, dan moet je improviseren. En dat varieert van een auto die niet komt opdraven... of een plechtigheid die voor jou in een aula heel erg uitloopt. Of iemand die een verkeerd muziekstuk heeft geprogrammeerd. Ja, ja dat, zijn, dat zijn gewoon kleine rampenplannen die je toch uh, op een relaxte manier moet oplossen. Ja. Zonder dat de mensen nou echt boos worden. Ja. Jij ja, ja, wil graag uh, mensen helpen, mensen begeleiden. Maar sommige mensen zijn natuurlijk in zo'n zo situatie helemaal niet, uh, niet vriendelijk. Of niet uh, um, rationeel. Komt voor. Ja. Daarom neem ik altijd lekker tijd ervoor. Ik hoef niet in het eerste uurtje, in het eerste bezoek alles geregeld te hebben. Ah, ja, oké. Okay. Ja. En ik weet ook, en dat zullen mijn collega's allemaal beamen, uh, als er iemand plotseling omvalt, dan zijn de emoties heel anders als dat het soms al weken of maanden duurt. En als iemand gewoon lekker van ouderdom is gestorven, dan is er meer een soort het is goed zo. Ja. Als dat er eentje natuurlijk eh, de, de, de, de, de, de, verongelukt. Ja. En dan weet ik al van tevoren dat de soort emoties, die zijn hetzelfde. Als iemand van ongeluk, dan weet ik hoe de familie ongeveer reageert. Oh ja, ja. Dus dan weet ik al wat me te wachten staat. En dan ga ik al met, met, met een, ander, een ander gevoel naar binnen. Ja. Als er een. Ik, ik, was ook heel, ik zal nog, nog, nog een voorbeeld geven. Ja, ik heb natuurlijk heel veel. Maar ik, ik was nog echt een broekie. En ik ging heel jong ergens heen. Ja, die moet daar mevrouw, die en die is overleden. Ik er naartoe en ik wist verder niets. Helemaal nog, nog bleu en weinig ervaring. En ik kom in een huis en daar zitten heel veel mensen. En iedereen is gewoon heel eng stil. En ik ja, moet het gesprek op gang helpen. Ik moet beginnen. En ja, hoe doe je dat? Ja, goh, uh, wie is er overleden? Waarop een man van mijn leeftijd zegt, mijn vrouw. Hoe oud was je toen ongeveer? Nou, ik denk uh, 6, 27, 28, zoiets. Joh, daar ben ik even stil van. Waarop zijn moeder zegt: Er is nog wat. Want ze was aan het bevallen en het kindje is ook dood. Oh. En dan wetend dat thuis jouw vrouw op alle dag loopt van de eerste baby. Nou, het griezel zat ik. Ja. Ik krijg er nog kippenvel van als ik aan ja. denk. Dus je, die, die, jij, jij zat naar je eigen, uh, de bevalling van je eigen kind leefde je naartoe. En je ja. kwam in de situatie van een gezin waar dat net verschrikkelijk mis was gegaan. Ja. ja. Dat zowel moeder en kind overleden zijn tijdens de bevalling. Ja. Ik heb het thuis ook nooit verteld, tenminste later wel, maar niet, niet, niet, niet op dat toen, moment. Nee, niet. Niet. nee Heel dat, dat verstandig. Dat had geen toegevoegde waarde volgens Goed mij. Goed aangevoeld, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, dat is, uh, ja. Nou, dat is 23 jaar geleden, want uh, dochterlief is 23. Ja. Ja, dat, en dat vergeet je dan niet meer. Dat vergeet je nee, niet. Nee, inderdaad. Ja. En dat is dan best wel heftig. Ja. En, en, en, en als dat nu komt, is dat nog steeds heftig. He, Daar uh, wen je natuurlijk nooit aan, aan dat soort vreselijke ja. dingen. Nee, want hoe is het om altijd maar bezig te zijn met de dood? Met verdriet. Ja, ja, eigenlijk is dat het meer, ja. Mm, ja. Hoe, sta je, hoe, hoe sta je zelf tegen... Een doodsbang voor de dood. Ik vind het echt super griezelig. Hoe is dat bij jou? Ik denk niet dat ik er bang voor ben. Ik zou het meer een soort van uh, nieuwsgierigheid willen noemen. Niet dat ik het morgen bevredigd zal hebben, die nieuwsgierigheid natuurlijk, maar... Nee, maar jij hebt natuurlijk, je hebt, jij hebt uh, heel veel al meegemaakt tot dat moment van overlijden, inderdaad. Dus, maar nog nooit wat daarna komt. Nee, dan ja. houdt het op. En dan houdt het voor een beetje predikant en pastoor ook ja, op. Ja, ja, Dus, <laughs> dus dan... dat is echt die zekerheid. Ja, wat ik wel heel mooi vond van een pastoor, die zei een keer tegen de, de, de, die bedroefde familie, uh, ach jongens, het moet goed zijn. Want er is nog nooit iemand teruggekomen. <laughs> Ja, dat is nou, een beetje een schrale troost, ja, vind ik dat. Ja, dat kon hij het ja. ook altijd wel mooi vertellen, hoor. Maar ja, ja. Dat, dat zijn wel dingen die... Ja, tuurlijk houdt het je bezig, het intrigeert je. Maar het is niet zo dat ik nou mijn hele persoonlijke leven... daardoor laat beïnvloeden op het persoonlijke vlak, helemaal nee. niet. Nee, maar het lijkt me wel raar... als je uh, net inderdaad van zo'n verschrikkelijke situatie komt... waar net of een klein kindje is overleden of inderdaad zo'n... Uh, uh, iemand die net moeder wordt is, is overleden, en je komt thuis en uh, nou, je hebt je hebt een uh, ja, je hebt de uh, kinderen, dus een, een uh, uh, afzwemmen of uh, of een verjaardagsfeestje of uh, ja, afstuderen. Lekker. Ik kom of, uh, van een begrafenis terug. Ik loop helemaal in het jaket En en en ja. en een van de meiden was jarig, en er zit een huis vol kindjes en moeders. Ja, en met verjaardagen is het altijd zo geweest, er was altijd wat. Of ik was te laat of ik moest weg. Ja. Standaard. Ja. Maar goed, ik zou ook helpen en pannenkoeken bakken. Dus ik kom in het zwart naar binnen Ah, leuk dat jullie er zijn. Ik sta één minuut en dertig seconden later beneden in mijn t-shirt en mijn spijkerbroek. Ja. En ik ga pannenkoeken bakken. En dan... Jij kunt wel schakelen. Ja, Heel, uh... kan, kan. ja. En dat is geen bewust, niet bewust schakelen, dat gaat vanzelf. Oké. Okay. Want als het beneden gezellig is, dan ja, wat zal ik dan nog een anderhalf uur gaan zitten, uh, de, de, de, de van een indrukwekkende begrafenis? Nee. Stomp je ook niet een beetje af? Nee. Nee? Nee. Iedere keer weer kun je nog die uh, empathie uh, ja. opbrengen. Ja. Dus je denkt nooit van, hij was 92. Ja, het, nogmaals, het is voor de mensen op dat moment het allerdierbaarste dat ze is ontvallen Of niet het allerdierbaarste, maar het is wel natuurlijk. Uh, ja, het liefste. Ja, wat, wat, je al, wat je al zegt van. Slechte mensen gaan niet dood. Er gaan alleen maar lieve mensen dood. Ja. ja. En daar ben ik me natuurlijk enorm van bewust dat je daar heel voorzichtig mee omgaat. Ja. En een overledene op zich, met alle respect, begrijp me goed, daar heb ik niks mee. Emotioneel? Nee, het zijn die mensen die... Uh... De mensen eromheen maken ja. De emoties. Ja. En dat moet je, dat moet je oppakken. Het, het verzorgen van een stoffelijk overschot of een overledene. In de volksmond ook wel het afleggen genoemd. Maar dat vind ik echt zo'n pokkenwoord. <laughs> <laughs> afleggen. Ja. Uh, ik noem het liever verzorgen. Nou ja, dat, dat, dat doe je. Dat, dat zijn technische handelingen voor mij. Daar krijg je ook routine in natuurlijk. Daar krijg je routine ja. in. Ja. Maar ik probeer het altijd wel zo te doen... dat de familie of de nabestaanden helpen. En meestal gebeurt dat ook. Ja. Je moet je voorstellen als iemand met de huidige situatie... van thuiszorg en terminale thuiszorg... Uh, twee maanden in de woonkamer op een, op een bed ligt en verzorgd wordt... en dan is hij of zij overleden. Dan kom ik binnen en dan vaak is nou uh, uh, hoe laat wordt hij opgehaald? Ah, uh, uh, niet. Hoezo niet? Ze zullen hem eerst verzorgen? Uh, nou, zeg, wie heeft hem de laatste twee maanden verzorgd? Ja, wij. Ik zeg, waarom zou je dat laatste stukje niet ook doen? Mm. Kom, gaan we het samen doen. Ik help. En dan ja, ja. de praktijk is eigenlijk... dat ik gewoon aan het voeteneind van het bed staat te kijken. En dat de mensen zelf... familie, echtgenoten, echtgenoten, dochters... Zo, maakt niet uit... dat die gewoon paar of moe lekker staan te wassen... en aan te kleden en te doen. Ik geef hier en daar een aanwijzing. Kan je beter even zo doen. Ja. Maar dan moet je je ook voorstellen... dat is ook voor die mensen een, een stukje afsluiting... En ik zeg, laat iemand maar even thuis liggen vannacht nog. Ja. Dat kan met de technische middelen. We hebben een koelsysteem die je op het bed kan leggen. Dat is drie centimeter dik en dan kun je een lichaam opleggen en dat wordt gekoeld. Dat is gewoon technisch noodzakelijk. Ja. Want anders kun je na drie dagen geen afscheid meer nemen. Nee. En dan zeg ik, bekijk het gewoon per dag. Want als ik hem nu ophaal, dan is het wel de bed leeg. Ja. En negen van de tien keer is het zo dat iemand gewoon eigenlijk alle dagen tot de uitvaart lekker thuis blijft. En dan krijg je altijd achteraf positieve feedback. Vreek we zijn zo blij dat we geluisterd hebben. Ja. Het is zo goed geweest. En dat is die, weer, die ervaring van jou. En dat dus is je de ervaring. Het volgende keer weer weet. Van, ja, ik heb er zoveel positieve feedback op gekregen. Ja, en als, dat niet, eh, niet, niet, als ik dat niet zou krijgen. Dan zou ik zeggen. joh, Iedereen heeft er een rot ervaring mee. Doe het maar niet. Ja. Maar juist ook die ervaring. En de beleving van anderen. Kan ik meenemen. Voor andere mensen. José Carreras. Is dat... Uh... Een stuk uit de Misa Criola. Klopt. Is dat een typisch begrafenisliedje? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar. Het is wel zwaar. Het, het is wel zwaar. Het is het Kiri uit de, de Mis. En um, ik heb dat voor het eerst gehoord in een aula van een crematorium. Ik kende het niet. Mensen hadden zelf dat aangedragen. Nou, nummer één van deze CD. En dat. Er, ik weet niet eens meer wat de rest was. En het wordt aangezet. En dan. Die pauken die erin knallen, je zal het zo horen dat. Kippenvel stond ik in die aula. Wat is dit fantastisch mooi in deze situatie? Kijk, ik hoef het niet te horen als ik, uh, als ik een deur sta te schilderen. Dat is onzin. <lacht> <lacht> dan gaat hij gewoon lekker ja. op Warbit Vitrine. Maar oh, in die situatie, en dan was het doodstil in de aula. Je kon de speld horen vallen. En dan knalt dit er op een fantastische geluidinstallatie ook snoeihard in. Ja. Briljant. Ik ja, heb de dus CD, nu, ik is heb nu, de cd uh, gekocht zelf. Ook oh, kijk, het is nu kwart voor vier. Dus hij gaat het nu keihard inknallen. Ja, <hij <hijne> Doe dat maar. Iedereen wakker. Hopen dat niemand een deur staat te schilderen. Moeten uh, moet er gedraaid worden op jouw begrafenis, uh, Freek Zwarteveen? Ja, ik vind dat altijd wel grappig dat mensen dat zeggen. Wat wil je, wat wil je horen op je eigen begrafenis? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> mooi is dat, hè? Maar kijk, als ik het dan, dan, dan, dan, dan één verzoeknummer nog... Uh, zal ik dat eens mooi zeggen, premortaal mag indienen... <lacht> <Ja>. <lacht> dan zou ik in ieder geval gaan voor het slotkoor van de Matthäus-persoon. Ja, is dat niet wel, een beetje geëikt? En dan wel de goede uitvoering met dat vreselijk valse eindakkoord. <laughs> want meestal draaien ze de verkeerde. Ja, dan krijg je natuurlijk ook nog verstand. Hè. Je is zelfs zo'n stomme... Ik zeg altijd, als je het over muziek hebt op de radio, moet je het ook laten horen. Gaan we niet doen, want we hebben nog zeven minuten in het verhaal van jouw leven. en dan wil ik Ja, nee, nou, maar dat van. kan iedereen die, dat, die, die, die het kent, die weet het. Ja, en die exces, kun je het lekker ja. even googlen of YouTube. Ja, en dan, ja. Maar je weet hè, met uitvaartmuziek dat je het verpest voor de rest van het leven van de mensen die daar zitten. Muziek en emoties, dat heeft ontzettend veel met elkaar te maken. En ja. Dan heb ik het niet alleen over, over uh, verdriet en muziek, maar ook... Uh, ja, wat zou ik zeggen? De, nou ja, de beroemde traan van onze prinses Maximaal ja, de of... Nee, maar ook, want wij hebben binnen het gezin een enorme discussie gehad. Ik wilde heel graag Ballonnetje van Toon Hermans voor mijn vader draaien. Omdat dat gewoon, dat draaide hij altijd. Nou ja, als dat, en dat past, was... dan moet je dat doen. Ja, maar ik kan het nu dus niet, nooit meer horen. Nee. Het is nooit meer dat vrolijke, leuke liedje. Het is altijd, komt meteen die hele lading verdiend. Ja, ik heb ook zo'n zo nummer. Hè, wat ik het begin van de uitzending vertelde over dat kleine dierentje. Ja, dat meisje. Dat toen, was toen, toen, toen ze net, net overleden was en bij op schoot lag, er stond Sky Radio aan in dat ziekenhuis en wat draait er? Let it be. Dus ik kan dat niet meer... Ja, dat nee. overdreven, maar... Nee, maar toch, meteen komt Gelijk die... Gelijk staat die dia, die dia weer op mijn netvlies, weet je? Ja. Dus muziek kan heel veel betekenen. Positief, maar ook negatief. Ja. En um, ja, je moet er heel, heel zorgvuldig afwegen. Maar ja, goed, wat ze bij mijn afscheid draaien... Ik heb er geen... Uh, niet echt voor. Heb, heb je ook niet een heel plan... Al voor jezelf. Heb je het huis van de schilder wel eens bekeken? Ja, daar ga je. Dat ziet er niet uit. Ja, dan dus zijn de plintjes niet <laughs> afgewerkt? Nee. Ach, ja. Nou, ik heb één wens en dat ik wil wel begraven worden. Ja. Waarom? Ja, gevoelsmatig. Niet gecremeerd. Nee. nee. Ik ben er niet principieel op tegen, maar. Uh, ja, stel dat de wind goed staat. Dan ben ik hier thuis tot de rest <laughs> van de familie. <laughs> zeg jouw kinderen, wat, uh, wat doen die? Uh, de ene werkt als kok. Ja. Die heeft uh, die opleiding gedaan. En de andere gaat beginnen aan de mbo hotelschool en hotelmanagement. Okay. Die is net klaar met HAVO en die gaat in september weer uh, verder. Ja, want tegenwoordig is het geen uh, gebruik meer om in de voetsporen van je, van je vader... Maar Dat is... ziektemeiden niet doen. Nee? Nee. Maar die zijn wel opgegroeid met... Uh... Ze weten niet beter. Nee. Dus op Zo. zich is dat wel een ideale situatie om dat wereldje in te zetten. Het is gaan. heel vertrouwd voor ze, maar ja, ze moeten doen wat ze willen. Ja. Ik wilde ook kok worden, maar dat mocht niet van mijn vader. Ah. <laughs> en jouw kinderen mogen wel doen wat. Mogen doen wat ze willen. Ja. En nu achteraf, als je nu zegt, want je vertelde aan het begin van deze uitzending militaire dienst, je moest toch wat uh, vervoer, en toen kwam je toevallig in het vervoer van overledenen terecht. Als je toen wel kok had kunnen worden, of als je toen als je, denk je dat je dan ooit toch die switch had gemaakt? Want het klinkt alsof jij zo op je plek bent. Nou, de switch, ik denk niet dat dat dat, dat ja, als het misschien op een pad gekomen was, maar nee. ik zou het nooit opgezocht hebben, denk ik. Nee. Bewust. Nee. En wat je tegenwoordig ziet, het is een beetje een hype aan het worden, dat, dat, dat, dat, dat iedere, uh, ja, nou laat ik het niet onaardig gaan zeggen, maar er zijn heel veel, vooral dames weet je, mijn leeftijd, de, de kinderen de deur uit... en die worden uitvaartverzorgster. Want oh. bij ons kan alles beter. Wij hebben alle aandacht. En dan denk ik van, joh, wat kun jij meer bieden dan ik na 32 jaar? Ja. En ik bedoel dat niet negatief, maar je ziet het zoveel... als paddenstoelen schieten, schieten ze uit de grond. Wat is dat? Wat, uh, ja, ik hoor, heb het inderdaad ook wel gehoord in en mijn omgeving. En dan argumenten, ja, en ik was laatst op de begrafenis... van de vader van een broer, van een vriendin, van een buurvrouw... en toen dacht ik, dat moet anders. ja. En dan beginnen ze voor zichzelf. Ja, herkenbaar, ja, snap ik hoor het wel eens. Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, wat is nou jouw toegevoegde waarde? Als ik in één week vijf uitvaten verzorg, dan heb ik alles onder controle. En dan heb ik wel stress, maar dat zal niemand merken. Nee. En alles loopt. En ja. als er dan bij zo'n man of vrouw één begrafenis is... En, en, en, en in die periode komt er nog één, dan is het help! Ja... Want je wilt wel met die ene begrafenis bezig zijn. Maar ja, die 450ste die tegelijkertijd komt met de 449ste, dat is pittig, ja. Ja, het is wel gebeurd, of vijf, zes, zeven in de week is mijn record. Nou, je loopt, je, of tenminste niet in één week, maar dat overlapt elkaar natuurlijk. Ja. En dan is het wel alle zeilen bijzetten. En als dan de laatste van, dat, van die korte serie weg is... dan schop ik mijn schoenen in de hoek en dan ga ik eerst eens even een uur niksen. Ja, ja, ja. Ja. Dan, dan, dan, dan gaat hij stopdoos over en is het uh, pff, zo. Hey, ik hoop dat hij de telefoon wel even zijn kop houdt. Nou ja, want het gebeurt inderdaad ook met Kerst. Of uh, ook uh, inderdaad wat je ja. zei op een verjaardag. Ja. Of een, uh, ja, ja. Het is uh, 24-7. Ja. Maar het is niet zo dat je moet denken dat hij nou iedere nacht of elke week twee keer met mijn bed uitgebeld wordt. Want nee. mensen zijn ook wel realistisch. Zeker als er iemand in een verzorgingshuis of thuis of in een ziekenhuis overlijdt. Ja, dan. Dan heeft het geen zin om s'nachts op te draven. Mm -hmm. En die ziet het ook steeds meer als mensen thuis overlijden. En dan komt een dienstdoende arts. Moeten we nu de begrafenis online bellen? Ja, wat je wil. mag hem ook straks bellen. En dan bellen is ze om zeven uur. Heb je het ook wel eens, uh, ja, behalve inderdaad bij dat meisje wat heel ja. dichtbij. Maar heb je het ook wel eens te kwaad gekregen van een volstrekt uh, vreemde? Ik, heb het, uh, ik hou het niet altijd droog. Het loopt bij mij ook wel eens dat ik denk van nou... En wat raakt dan die snaar bij jou? Um, heb ik nog tijd voor één praktijkvoorbeeld? Ja hoor, als je een beetje snel praat, twee minuten. In de periode in Den Haag werkten wij ook voor de sociale dienst. Dat heeft vaak een negatieve bijsmaak, dat het altijd een geldgebrek is. Maar dat is niet waar. Um, wij verzorgden die uitvaarten en ik moest naar een Chinees echtpaar toe. Spraken nauwelijks Nederlands, nauwelijks Engels... en een Mongolide meisje van tien jaar was overleden. En dat ging de sociale dienst betalen... Maar goed, ik denk ja, zo'n algemene grafkelder waar al drie andere overledenen in liggen, dan moet dat meisje helemaal niet in, joh. Dat wil ik niet. Dus ik heb me sterk gemaakt bij de directeur van de sociale dienst. Joh, uh, Johan, dit moet anders. Het kind moet een eigen plekje hebben. Je maakt maar een potje open dat we een grafje voor de kopen. En dat er straks ook een steentje voor de kopen wat erop kan. En toen ben ik met die ouders uh, naar de begraafplaats gegaan, ook om een plekje uit te zoeken. Nou, ze zochten een plekje uit in de zon. En, en links was een graf, daar lag iemand van 80 in. En rechts was een graf, daar lag een man van 93 in. En ik had zoiets van, ja, wat moet dat hier? En, en in Engels, Nederlands hebben ze uitgelegd... dat dat een goede plek was voor hun dochter. Want die oude mensen met veel levenservaring... konden er nou goed op te passen. En dan sta je die dagen later aan dat graf met ze. En verder is er niemand, behalve een predikant... die had gevraagd, kom erbij. Ja, dat was heel emotioneel. Ja. Dan sta je met vier mensen. En ja, dat staat ook op een netvlies... Dan vraag ik me wel eens af, hoe zou het met ze zijn, weet je? <laughs> ja, je bent 25 jaar verder, maar dat denk ja. ik dan wel eens van, hoe zou het met die mensen zijn? Je hebt een hoop van die mensen waarvan je kunt denken, hoe zou het met ze zijn? Ik vond het mooi om met je te praten, uh, Freek, dankjewel, voor al je ervaringen. En, uh... Ja, ze hebben wel eens geroepen naar mij, schrijf een boek. Nee, je hebt je radiobiografie gemaakt nu dus, op Radio Dus ik dit wel een mooi alternatief, want ja. dat schrijven, dat wordt uh, Dat kun wordt ik, hem niet. Dat ik met de tijd niet voor. <laughs> radio is ook veel mooier, dankjewel Freek. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max.